En zoals gebruikelijk gaan we toch eerst even terug naar de woorden en de uitdrukkingen die wij vorige zondag hebben kunnen noteren. We hadden het over bestrijding van onkruid. En om het onkruid te bestrijden, maar ook om planten tegen ziekten te vrijwaren, werden verschillende en verscheidene chemische middelen op de akker gespoten. De chemische onkruidbestrijding is van de recente datum, maar vroeger was er dus ook al sprake van het behandelen van uh, producten. En dat besproeien, want daar hadden we het over, daarvoor hebben wij een aantal uh, woorden die men rekent tot een aantal verschillende categorieën, types zoals men dat noemt, en daar hadden wij spijken spijt, dat een sterk werk wordt, die is spoten, gespoten, vandaar dat het voldoordeelwoord wordt gebruikt als het is gespoten goed, zoals het vorige zondag is uh, verklaard, maar we hadden ook spieten, en dat spieten is eigenlijk spijten, met e-i geschreven, dat is een nevenvorm van dat spuiten, en dat spieren betekent oorspronkelijk spatten, maar bij uitbreiding dus ook spuiten in de zin van sproeien, nog even zeggen dat uh, spuiten... In vandalen genoteerd staat als in fijne stralen begieten, maar bij ons heeft het natuurlijk de betekenis van chemisch bewerken, dus besproeien. Naast dat spijten hadden we dus spieten, maar ook spreiten. En spreiten, besproken en dergelijke, een voltoordeelwoord daarvan, komen dus voor allemaal in diezelfde betekenis. Een afleiding ervan, het sproeisel noemde men bij ons spruitsel, en spruitsel is ook een vorm die ik heb genoteerd. Nu, spietgerief is een verzamelterm voor alles wat dient om planten en gewassen mee te besproeien. En de moderne assenaar, of de modernere boer zal ik maar zeggen, die heeft het over chemiek. Chemics mein. Chemieken zegt hij. Zonderling, want hij gebruikt chemiek als een substantief de chimiek, daar waar eigenlijk chimiek oorspronkelijk een Frans adjectief is, hè. men heeft het in het Frans over engrais, chimiek, dus chemische bemesting, chemische meststof, dus van dat adjectief, het Franse adjectief, hebben wij Brabanters een substantief gemaakt, ook in het meervoud, chimieken. De ketel waarin varkenseten werd gekookt, noemde men bij ons een verkespot. Inderdaad, dat was het woord waar wij naar zochten, zijn dan toch uh, uitgekomen. Wij kennen die verkenspot in de uitdrukking, een verkenspot, afzooien, nog zo'n typisch Brabants woord, dat afzooien. Zooien, dat eigenlijk een nevenvorm is van zieden, en dat te maken heeft met zoden in de zooi, zeggen wij, het is in de zooi, aan de zooi komen en dergelijke. Dat is een vorm is van zieden. Die varkenspot wordt netwee en tegen als een Zuid-Nederlands woord, in dezelfde betekenis, dus in de zin van ketel waarin voer voor varkens wordt gekookt. Dus een woord dat in verschillende uh, dialectwoordenboeken voorkomt, onder meer in het Antwerps uh, woordenboek en in het Gentse. Dan hadden we het over een werktuig uh, waarmee men de akker sleepte. En dat was een slijp. We hebben het daar uh, voor uh, maanden of jaren zelfs over gehad, over dit soort slijp. Uh, naar het schijnt waren er in onze steken twee soorten slijpen in gebruik. Uh, dat was de gewone uh, slijp, dus uh, eigenlijk een, een soort van, uh, zal ik zeggen, een horde een um, bestaande uit fietsen. Waarmee men de grond verkruimelde. En dat was dus de slijp. Eigenlijk een soort van werkwoordelijke stam die tot substantief is geworden. Hè? De slijp. Doordat men dus uh, de akker sleept, als het ware. Maar dat was er ook de tannikenslijp waar we het vroeger uitvoerig over hebben gehad. En dat bestond uit een twee evenwijdige dwarsbalken waarop dan uh, tegen de trekrichting uh, van het paard in. Maar dan toch vrij dicht bij elkaar korte ijzeren tanden staan. Dat was die, die fameuze tannikenslijp. En naar het schijnt uh, stond de boer daarop en uh, maakte hij wiegende uh, bewegingen, dus heupbewegingen, om dus uh, uh, die slijp in de goede richting te houden, maar ook om ze dieper in de grond te laten zakken. En er waren ook nog andere gebruiken, men legde daar zakken op of stenen en dergelijke, dus om het gewicht zwaarder te maken. Dat alles naar aanleiding van de slijp en de tannikenslijp, die ook in het boekje op zijn asses is behandeld onder nummer 628 en volgende. Dan hadden we het over de piochers, daar is trouwens in Goeiedag Assen over geschreven en uh, ook op ons, in onze uitzending over gesproken. De piochers hadden een speciale pioch. Dus die spoorwegarbeiders moesten dan de Raquel uh, van tussen uh, de bils trekken en die moesten ook uh, uh, Raquel eronder duwen, dus als ze een uh, andere Raquel moesten aanbrengen. En die pioche die was voorzien van een speciale inrichting, dus de, de, de punt, de piek, het Franse piek bestond uiteraard, maar dan de brede kant uh, liep uit op een soort uh, schubvormig plakje en met dat plaatje, dus met dat plakken zoals wij dat zouden zeggen, werd die rakuil van onder de bils gestomd of werd omgekeerd dus rakuil onder de bils geduwd zodanig dat de bils dan weer goed vast lagen. Dat uit de taalsfeer van de piochers, zoals het ons telefonisch, trouwens ook door een luisteraar uit Mollem, is meegedeeld. We hadden het over uh, Wisaat uh, vorige zondag en voor 14 dagen. En uh, bij ons was, of waren fruitbomen goed uh, om er wizaat van te maken. Ook Canada's uh, waren ervoor weer geschikt. Maar zoals vorige zondag gezegd, ook woobomen. En uh, wij had het, men had het over woboemenhout, waai-bomenhout. En een wooboom was eigenlijk een vrijstaande boom. Vaak ook een beetje misgroeid, zodanig dat het uh, hout voor uh, weinig ander dienstig was dan om er wiesaad van te maken. Uit dezelfde taalsfeer van de routemans, dat zijn dus de spoorwegarbeiders, de fameuze pioches waar we het daar net over hadden, is ook het werkwoord banketten tot ons gekomen, of een afleiding op banketten. En dat banket heeft te maken met het Franse banket, dat in de waterbouwkunde, maar ook in de bouw bij ons is gebruikt. Het is namelijk een soort berm eigenlijk, een soort afgeplatte berm. Dat was een banket. Nu, wij hebben er vorige zondag... of het zal veertien jaar geleden geweest zijn... over gesproken over die... Uh, banketten bij het schieten van een keller. Het, het uitgraven van een kelder. Was het zo dat men een trap liet staan. Dus om het de, de werkmensen... makkelijker te maken. En dan werd dus de grond als het ware... via die trap naar boven geschoten. Dat was ook een banket. Nu, um, via onze medewerker uit... Uh, luisteraar ook uit uh, Mollem... Uh, weten wij dat... de aan de roet ook uh, het werkwoord banketten en op banketten werd gebruikt als dus rakai onder of tussen die bils moest worden geduwd, gestoemd, dan werd die rakai natuurlijk aangevoerd, en dan moest die na dat het werk werd uitgevoerd, moest die worden opgebanket. Dat wil dus zeggen dat die rakai eigenlijk dus beter moest worden geschikt, zodanig dat het wegentje langsheen, de roet, het roet zoals wij dat ook noemden, weer vrij was voor diegenen die daar gebruik van moesten maken. Dat waren dan de toezichters, dus het toezichthoudend personeel, zoals dat destijds uh, uh, ingezet werd. Wij hadden het ook over een en daar hebben we het vroeger ook over gehad, over die pekker. Alleen vroegen wij ons af hoe het er eigenlijk nu juist uitziet. Men heeft ons beloofd van een tekening te bezorgen van die pekker. Wat was dat eigenlijk? Dus voor het smeren van wielen werd, of moest de kar worden opgelicht. En dat was door middel van een soort domme kracht. Een soort winnen zouden wij zeggen. Een winde, dus een krik, bestaande uit een zeer speciale constructie waarover er wel verschil van mening is. Maar naar het schijnt zegt de meerderheid van onze informanten dat een dergelijke krik zou bestaan uit twee, twee palen, twee steunen maar ook een derde hefboom waarmee men dus de wagen als het ware opkrikte en men maakte dan niet gebruik van kettingen zoals wij dachten, maar het ging via een soort van uh, uh, uh, niet-centrische, dus uh, ascentrische uh, assen. Nu, men heeft ons beloofd van een tekening te maken en wij zullen dan wel eens zien hoe het, het precies uitzag. Nu, eens dat het wiel van de grond was, kon men dan aan dat werk beginnen, kon men dus uh, de wrijvingsoppervlakten van assen en uh, wiel met, met smeer insmeren. En vandaar dat vermoedelijk ook die, uh, de term pekker is ontstaan. Uh, nu vind ik in de woordenboeken pekker, pikker, de persoon die iets met of piek bestrijkt, maar bij ons is dus duidelijk die pekker het toestel waarmee iets met pik, dus de wagen, of het wiel, met wagen, met, uh, meer kon worden ingevet. Uh, tot daar het uh, iets wat uh, korter overzicht van uh, vorige zondag. Wij hadden toch nog, een, uh, nog iets over die affaire waar wij zondag over gesproken hadden. Uh, uh, architect uh, onze medewerker uh, Karel Ebrat heeft ons uh, in verband met die affaire toch een paar mooie uitdrukkingen bezorgd. Hij zegt, een schoenaffaire uh, wordt bij ons, of werd bij ons, ironisch gebruikt. Dus uh, eigenlijk in tegenovergestelde betekenis. Uh, het is geen schoenaffaire, maar het is in de zin van wel besteed. Dat is een schoenaffaire, dat, dus het is wel besteed. Uh, inderdaad wordt er ook uh, aandacht besteed aan de intonatie, dus uh, de, de, de beklemtoning, al naar gelang van de toon wordt dus de affaire, of krijgt die affaire dan ook een ander betekenis. Bijvoorbeeld in de woordgroep in affaire zijn, in affaire, Men zegt dat van kleine kinderen, het kind uh, was in affaire, het was dus uh, erg blij, het was, men zegt dat van kinderen die, uh, dus van contentement zijn ze dan in affaire. In affaire zijn betekent ook in paniek zijn, betekent natuurlijk ook, zoals wij het zeiden vorige zondag, in de weer zijn, en uit de taal van de metselaar krijgen we dan uh, van uh, architect, hij bracht ook een affaire van vier dagen. Dat is een affaire van vier dagen. En dat wil dus zeggen dat de schatting, de ruwe schatting van de dus hij zou het afwerken, het werk zou dan klaarkomen binnen de x aantal dagen. Dat was het affaire. Tot straks.